gastspreker die komt uit Engeland en die heet uh, John Grant hij komt met zijn hele familie en ze, zijn kinderen die spelen ook, die doen ook aanbidding en zijn vrouw die zingt ook, dus het wordt een heel um, gezegende dienst dus um, breng mensen mee, hij, hij gaat ook bidden voor genezing en het wordt een krachtige dienst en het is uh, in Engels, dus we gaan ook vertalen. Hij spreekt Engels, maar we gaan vertalen. Dus dat is goed voor onze zuster Raquel, want zij spreekt Engels. Dus um, dat is mooi. Dus niet vergeten, volgende week gaan we dat doen. En dan in november nog één ding. Um, ik ben vergeten om door te geven aan broeder Albin. In november gaan we um, onze eerste jaar vieren eerste jaar bestaan. En het wordt een heel gezegende dienst. We zitten te plannen voor 11 november. 11 november, toch? Amen. Ja. Het zijn bijna een jaar. 10, 10 november, sorry. 10 november. Dus niet vergeten, volgende week hebben we een gastspreker. Heel gezegende dienst. En ook... Um, 10 november hebben we onze uh, verjaardag. Ook um, ik wil jullie allemaal uitnodigen voor onze Bijbelstudies. Um, die zijn heel gezegend. Uh, vorige week zijn we begonnen met een nieuw thema: het thema van de redding. En deze week wordt heel spannend, want we gaan een heel interessant uh, uh, subthema bespreken. En jullie kunnen echt niet missen. Dus kom en uh, we gaan het. Zeg maar, lezen, bestuderen en ook misschien debatteren maar we komen allemaal uit Amen. <laughs> het is een heel, een heel pittig thema maar het is een gezegende thema we moeten allemaal leren en we leren ook van elkaar dus mis niet woensdag half acht wat is goed nou vandaag um, wil ik een uh, boodschap brengen en het is een serie die ik uh, graag wil beginnen met jullie. Het wordt, um, volgende week gaan we niet door met deze serie, maar daarna kunnen we verder gaan. En het heet, I love my church. Ik hou van mijn kerk. Yo amo mi glacia. Amen. I love my church. En we gaan lezen in Matthäus hoofdstuk um, 16, vers 13 tot met 20. Matthäus hoofdstuk 16. Het is 13 tot met 20. Halleluja. Dan gaan we lezen. zegt, ze kwamen in de buurt van de stad Caesarea, Philippi. Daar vroeg hij aan zijn leerlingen. Wat zeggen de mensen over de mensenzoon? Wie ben ik volgens hen? Ze antwoordden. Sommige mensen zeggen dat u Johannes de doper bent, andere mensen zeggen dat u profeet Elia. Weer andere mensen zeggen Jeremia of een van de andere profeten. Maar Jezus zei tegen hen, maar wie ben ik volgens jullie? Simon Petrus antwoordde, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde, Simon zoon van Jona, wat heerlijk voor, voor je dat je dit begrijpt, want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien, maar mijn hemelse vader heeft jou dat laten zien. Ik zeg je dat jij Petrus bent en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De machten van de dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Ik zal jullie de sleutels geven van de koninkrijk van God. Jullie kunnen op aarde alles binden wat al gebonden is in de hemel. En jullie kunnen op de aarde alles vrijlaten wat al is vrijgelaten in de hemel. En hij verbood zijn leerlingen om ook maar tegen niemand te zeggen dat hij de Messias was. Amen. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Vader spreekt tot ons hart vanochtend. En we willen um, leren van u, Heer. En we willen groeien, Vader, als gemeente, als uw kinderen, Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen. Een plaats nemen. Wat is goed? Nou hier is een heel um, mooie tekst, we hebben gelezen. Jezus was begonnen met zijn bediening. Hij deed veel wonderen. De mensen waren um, allemaal onder, onder, onder de, onder de indruk van Jezus. So iedereen volgde Jezus. Uh, grote menigte kwamen, um, kwamen om hem te volgen. En hij, hij komt tot deze plaats in Caesarea en... En hij neemt zijn discipelen apart. En hij zegt, um, discipelen, leerlingen, wat um, zeggen de mensen die, dat ik ben? Wat zeggen ze, wie zeggen ze dat ik ben? En zo ze zeiden, van ja, ze zeggen dat je profeet bent, of um, Johannes de Doper. Of uh, ja, iemand die belangrijk is voor het volk. Iemand die een grote invloed heeft uh, op het volk. En Jezus zegt tegen hen, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Wie ben ik volgens jullie? En, en Petrus zegt, u bent de Messias. De Messias is de, um, ze kenden in die tijd, volgens de Oude Testament, de Messias was de persoon die zou komen om de volk te redden, om de mensheid te redden. En hij zegt, de Zoon van de levende God. Halleluja. De Zoon van de levende God. En vandaag beginnen wij met deze tekst. Um, om te praten over de kerk. Um, de, de kerk is geroepen. Door Jezus. Voor Jezus. Amen. Wij zijn geroepen door Jezus. En voor Jezus. En. Veel mensen um, hebben de kerk achtergelaten. Sommige mensen zeggen van, ik volg Jezus wel. Maar ik ga niet naar een kerk. Want ik, wil, ik doe mijn eigen ding op mijn manier. Zoals ik het wil. Um, maar dat is niet de bedoeling. Jezus zegt hierna, hij zegt, ik ga op deze waarheid, op deze rots, ga ik mijn kerk stichten. Ik ga mijn kerk bouwen op deze waarheid. Welke waarheid, op welke rots, dat Jezus Christus... De Messias is de zoon van de levende God. Amen. Dus op deze rots gaat hij zijn kerk bouwen. Op deze waarheid. En de kerk bestaat al 2000 jaar. 2000 jaar. En, en heeft veel dingen meegemaakt. De kerk van Jezus Christus heeft veel dingen meegemaakt. Van de vervolging. Van... Um, ketters, uh, van mensen die kwamen tegen de kerk, van dictatuur, die waren tegen de kerk van Jezus. En nog steeds, tegenwoordig, is nog veel bevolking voor de kerk van Jezus. Maar, de kerk blijft bestaan. Halleluja. De kerk is ges uh, gesticht door Jezus Christus. Niemand anders. Um, veel, veel bedrijven, die hebben hun uh, uh, zeg maar een hun, hun boodschap. Ze, ze vertellen een boodschap aan de mensen. En een van één bedrijf, bijvoorbeeld Apple, die zegt Think Different. Dus hun hun lema, hun, hun um, zin is Think Different. Nike, jullie kennen het wel, Just Just Do It. Je um, hebt um, Red Bull. Red Bull geeft je pleugels. Ja, ze hebben, ze hebben die, die zinnen, die catchy zijn, die, die, die ze aan iedereen laten zien en horen, zodat iedereen het altijd bij zich heeft. McDonald's, I'm loving it. Wie had van McDonald's hier? Ik ga voor jullie weer de, naar de dienst. <laughs> nee. Ik had ook van McDonald's soms hoor. Um, als ik honger heb. Maar al die bedrijven die hebben zo'n zin van, en, en dat brengen ze aan de mensen, zodat jij altijd herinnert wat, wat ze voorstaan, wat ze, wat ze zijn. En Jezus, die heeft, de kerk van Jezus, die heeft ook deze zin. De kerk van Jezus, die heeft ook een zin. En die, die is wat die, uh, Petrus hier zegt. Dat Jezus de Messias is. De zoon van de levende God. Halleluja. Dat is de, de zin die wij gebruiken. De, dat is de zin die de kerk moet gebruiken voor altijd. Jezus is de Messias. Er is geen ander Messias. Er, er is geen andere persoon die moest komen om de mensheid te redden. Hij is de Messias. De Zoon van de levende God. Halleluja. En, en dit... Deze zin moeten we hebben in ons hart als gemeente. En we moeten dat niet verliezen. Want veel, tegenwoordig uh, veel gemeentes of veel kerken die, die zijn een soort um, club geworden. Een club. Een club is we komen samen en we gaan gezellig um, iets eten, gezellig praten, we gaan gezellig spelen. Dat is allemaal goed. Dat is allemaal leuk. Maar dat is niet de kerk. De kerk is vertegenwoordig van Jezus Christus. Wij moeten een boodschap hebben. Wij moeten een boodschap hebben. Wij staan voor de Messias. Jezus Christus is de Zoon van God. En Jezus Christus is de enige antwoord voor de mensheid. Hij is de enige die de mensheid kan redden. Amen. En dat is onze boodschap. Wij moeten dit gebruiken elke keer opnieuw. Wij kunnen dit niet achterlaten en focussen op dingen van deze wereld, maar wij hebben één boodschap. In Johannes um, hoofdstuk 14 vers 6, Johannes hoofdstuk 14 vers 6, uh, Jezus zegt het volgende, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Halleluja. Halleluja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heb je daar die vers? Hij staat gewoon bij de boodschap. Um, dus wij hebben de waarheid. Zeg tegen degene die naast je zit, wij hebben de waarheid. Als kerk van Jezus Christus hebben wij de waarheid. Vrijdag... Um, evangeliseerde samen met um, broeder Christian, die was ook bij we waren hier in Zuidplein en we waren aan het evangeliseren en met mensen te praten en dan kwam een dame en, en ze zei van ja, jullie zeggen dat jullie de waarheid uh, hebben maar iedereen heeft zijn eigen waarheid, iedereen gelooft in zijn eigen waarheid dus waarom is jullie waarheid beter dan andere waarheden <laughs> en ik ik begon met haar te praten en ik zei van, want Jezus, wie wij geloven, hij zegt, hij is de waarheid. Er is geen andere waarheid dan Jezus Christus. Er, kun, er kan geen andere waarheid zijn dan Jezus Christus. En ze was boos. Ze zei van, ja, jullie, zijn, jullie denken alleen dat jullie de waarheid hebben. Ik zeg, ja, wij hebben de waarheid. En daarom zijn we hier, om de waarheid te vertellen. Amen. Wij hebben de waarheid en we moeten die vertellen. Wij zijn niet egoïstisch. Wij hebben de waarheid niet alleen voor onszelf. Als gemeente van Jezus. Wij moeten de waarheid vertellen aan de mensen. Amen. Wij moeten de waarheid vertellen aan de mensen. En wij moeten een gemeente zijn die denkt aan de mensen buiten. Als iemand van buiten naar hier komt, dan moeten we aan die persoon denken. Hoe kan wij die persoon um, goed hier laten voelen? En hoe kunnen wij die persoon vertellen over Jezus? En, en de waarheid van Jezus vertellen aan die persoon. Dus wij hebben de waarheid. En die mevrouw die was boos en die begon te praten dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En uiteindelijk ik, zeiden we, weet je wat, we gaan voor jou bidden. Want deze discussie gaat nergens heen. Als jij denkt dat iedereen een waarheid heeft, dan, ja, dan, dan is het afgelopen. Er is geen logica meer, want iedereen heeft zijn eigen logica. Maar goed, um, Petrus die kreeg deze openbaring van de vader. De vader, God heeft dat laten zien aan Petrus. Jezus is de Messias, um, de zoon van de levende God. En dat moeten we in ons hart zijn, broeders en zusters. Wij als gemeente van Jezus, wij vertegenwoordigen Jezus, de Messias, de zoon van de levende God. Laten we in Korintjes 2, 2, vers 1 en 2... In Corinthians 2 vers 1 en 2. Halleluja. In Corinthians 2 vers 1 en 2 zegt, En ik, broeders, zal ik, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitme, sorry, uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U bekondigde de getuigenis van God. Want ik ben, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Halleluja. Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus zegt hier: luister, ik ben niet tot jullie gekomen om te praten over, over grotere dingen, filosofieën, dit en dat. Uh, Menselijke kennis. Nee, ik ben gekomen om te praten over Jezus. En die gekruist gekruisigd. Die is, die is uh, gekruisigd voor onze zonde. Dus als gemeente van God hebben wij deze lema. Hebben wij deze zin die wij altijd moeten hebben in ons leven. Wij moeten Christus. En tegenwoordig, wij moeten aan de mensen zeggen. Christus is de Messias. Hij is de zon van God. En we moeten niet bang zijn voor dat. Als, als we... De als we de kerk niet vertellen aan de mensen, zijn we geen kerk meer. Want Jezus zegt, op deze rots, amen, op deze waarheid, ga ik mijn kerk bouwen. Halleluja. De tweede punt die ik wil uh, zeggen hier, is dat Jezus zegt, het is mijn kerk, mijn kerk, mijn kerk. De kerk is van Jezus. Het is niet van mij. Het is niet van, van de leiders. Het is van Jezus Christus. En daarom kan de vijand het niet weerstaan. De kerk is van Jezus Christus. Daarom is het, moeten wij heel um, voorzichtig zijn als we slecht gaan praten over, kerk, over de kerk. Want de kerk in principe is van Jezus Christus. Dus als we slecht praten over de kerk. Dan zitten we ook slecht te praten over onze Heer Jezus Christus, want het is zijn stichting, het is zijn plan, het is zijn organisatie. Halleluja. Dus het is van hem, het is niet van ons. En daarom moeten wij, weet je, soms als, als voorgangers, als alsters, soms raak je veel bezorgd over de kerk. En... Het is ook een tip voor alle leiders van de kerk. Op een gegeven moment moet je gewoon laten aan Jezus. Want je kan het niet overnemen van Jezus. Het is zijn kerk. Hij gebruikt jou. Hij gebruikt mij. Maar ik ga niet zitten stressen dag en nacht voor, voor de kerk. Want op een gegeven moment zeg ik. Jezus jij weet het. Het is van jou. Amen. Want het is veel, veel voorgangers soms. Omdat je zo veel bezig bent met de kerk, raak je zo gestrest en je denkt, het is van mij en het is mijn schatje. Weet je? Ik, ik, en dan raken ze in paniek, raken ze in, in, in depressie wanneer het niet goed gaat, want ze denken, het is van mij. Nee. Wij beheren het. Wij, wij, wij doen het voor Jezus, maar uiteindelijk, het is zijn kerk. Het is de Heilige Geest die de harten aanraakt. Wij kunnen niks doen. Wij zijn alleen maar dienaars. Amen? Het is de kerk van Jezus Christus. In Ephesius 25 5 zegt um, dat Christus voor zijn uh, zoveel van zijn gemeente houdt dat hij zichzelf voor de gemeente heeft opgeofferd. Halleluja. Hij gaf zichzelf voor de gemeente. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor ons als gemeente. Dus de gemeente is heel belangrijk voor Jezus. Het is de kerk, dit moeten we begrijpen, de kerk is de passie van Jezus. De kerk is de passie van Jezus. Wij als kerk, wij zijn de passie van Jezus. Hij denkt aan ons, hij denkt aan zijn kerk die hij heeft gesticht. Hij denkt aan ons elke moment. Wij zijn zijn passie. Zegt degene als je zit, jij bent zijn passie. Halleluja. Halleluja. Sommige mensen zeggen, ik ga Jezus wel volgen, maar ik ga niet dan kerk, want ja, ik, ik, weet je wat, ik laat alles los, ik wil niks mee te maken hebben met de kerk, ik ga gewoon Jezus volgen, op mijn manier. En dat is heel, heel bizar en gevaarlijk. Want, hoe kan je zeggen dat je niet van de kerk houdt en je houdt van Jezus, als de kerk zijn passie is. Huh? Stel je voor, je komt tot mij en je zegt, hé, hey, Pastor Jill, jij bent echt een man van God, ik hou zoveel van jou, echt, jij bent echt, ik, ik denk elke keer naar, naar de woorden die je preek, jij, jij bent echt een man van God, maar je vrouw, ha, die wil ik niet zien. <laughs> Die wil ik niks mee te maken hebben. Je vrouw is dit, je vrouw is dat. Nee, ik, ik, ik wil niks mee te maken hebben. Hoe denk jij dat ik ga, ga voelen? Voor mij, ik, ik zal heel droevig voelen. Ik zal zeggen: Van als je niet met mijn vrouw um, te maken wil hebben, dan kom ook niet bij mij. Want ja, wij zijn één. Wij, wij, wij zijn, ik, ik, ik heb een passie voor haar. Ik heb echt een passie voor haar. Um, ik neem de tijd ook te zeggen, ik hou van jou, mijn schatje. Je bent de beste. Maar zo is het. Als, als wij zeggen, ik hou niet van de gemeente, ik hou niet van de kerk, ik ga niet naar de kerk. Want ik wil alleen Jezus volgen op mijn manier. Dan zit je te zeggen van, Jezus, ik hou van jou, maar ik, ik hou niet van wat jij passie voor hebt. Ik hou niet van de kerk. En daar zitten veel mensen verkeerd. Want de kerk is de passie van Jezus. Als je niet van de kerk houdt, dan hoe kan je van hem houden? Amen. Glorie aan God. Um, de, uh, Jezus is de hoofd van de gemeente, de hoofd van de kerk, Ephesus 5, 23. Halleluja. Hoe kan je van de hoofd houden en niet van de lichaam? Je gaat hem toch niet onthoofden? Amen. Hoe kun je van de hoofd houden en niet van de lichaam? Dus wij moeten van de kerk houden. Wij moeten houden van het lichaam van Jezus. Het zegt hier aan, um, gelijk ook Christus, het hoofd der gemeentes is, Efesius 15 en 20, en hij is de behouden des lichaams. Hij is de hoofd. We kunnen niet zeggen, ik houd van de hoofd, maar niet van het lichaam. Ik geloof. Ik doe mijn best voor de hoofd, maar niet voor de lichaam. Amen. Dus als we zeggen dat we van Jezus houden, moeten we ook houden van zijn gemeente. Moeten we ook um, actief zijn in zijn gemeente. Moeten we van elkaar ook houden. En ook als iemand zegt, ik, ik wil Jezus volgen op mijn eigen manier, maar niet de kerk volgen. Of niet naar een kerk gaan. Dan... Is het is ook bizar, want veel van de brieven van het Nieuwe Testament zijn gericht aan, aan kerken. Zij, de meeste zijn niet gericht aan, aan individu's. Het zijn gericht aan kerken. Want daar wil God zich manifesteren. Want daar wil God iets groots doen, in de kerken. Dus de brieven zijn gericht aan kerken. En je ziet ook in de openbaring... Openbaring, de laatste boek van de Bijbel. Dan zie je Jezus, Hij is verheerlijk. Hij zit in de hemel. Hij heeft alle macht en alle kracht. En wat begint de, op de boek van openbaring te vertellen? Hij begint te praten aan de kerk. Aan zeven kerken: hey, de kerk van Laodicea, de kerk van Philadelphia, de kerk uh, van al die kerken in, in, in die plek. Hij begint te praten aan de kerk. Niet aan individuen de kerk. Want de kerk is zijn passie. Als wij apart zijn van de kerk, dan zeggen we tegen hem, we houden wel van jou, maar niet van jouw passie. Dus de kerk is de passie van Jezus Christus. En, en de gemeente is van Jezus Christus. Um, er is Um, is, veel mensen proberen een patent te maken met de kerk van Jezus Christus mensen proberen de kerk van Jezus Christus te gebruiken voor hun eigen dingen of patenten te maken met de kerk weet je een patent is je, je doet iets je, je schrijft een, um, iets en je zegt van dit is beschermd onder de patent want het is voor mij ik heb het gemaakt, het is mijn idee dus het is van mij. Ik heb een patent daarover. En veel mensen gebruiken die, die mentaliteit tegenover de kerk. De kerk is mijn patent. Ik heb het gemaakt. Ik heb gesticht. Het is van mij. Nee, de kerk is van Jezus. Jezus heeft de patent over de kerk. Amen. Jezus heeft het patent over de gemeente. Hij heeft het gesticht. Het is zijn idee. Het is zijn organisatie. En wij behoren tot zijn organisatie. God had een plan. Hij had een plan om ons te redden. Om ons naar hem toe te trekken. Maar hij had ook een plan om ons bij elkaar te brengen. Zijn plan was om ons bij elkaar te brengen. En zo, zodat wij als één familie hem zouden aanbidden. Zodat wij als één familie, als kerk, um, dingen zullen doen. Voor hem hier op aarde. Dat is zijn plan. Zijn plan is altijd geweest. Dat wij allemaal samen gaan werken. Halleluja. We kunnen niet apart zijn van de passie van Jezus. Apart zijn van de kerk van Jezus. Jij kan thuis God aanbidden. Klopt. Jij kan thuis naar preek luisteren. Klopt. Ook degene die, die ons via Facebook hoort. Als je geen kerk hebt, graag een kerk zoeken. Wij zijn hier elke zondag om tien uur. Maar je kan ook je kan kerk zoeken, want je kan preken, aanbiedingen, alles doen, doe je online. Maar het plan van God was dat wij samenkomen, dat wij delen met elkaar, dat, dat wij elkaar lief hebben. Amen. Dat we voor elkaar gaan bidden, dat we met elkaar gaan praten, dat we samen dingen um, um, uitvinden en zeggen van laten we dit gaan doen voor God, laten we dat gaan doen voor God. Laten we een campagne beginnen van gebed. Laten we een, een boek gaan lezen samen. Dat was al zijn plan al vanaf het begin. Dat wij samen zullen komen. En elkaar lief hebben. Want Jezus zei. Zo kan de wereld weten. Dat ik door uw vader ben gestuurd naar, naar de aarde. Als we elkaar lief hebben. Amen. Als we elkaar lief hebben. Tonen we ook. De aanwezigheid van God. Halleluja. De aanwezigheid van God is niet per se dat je gaat springen of schreeuwen. of Dat is allemaal um, zeg maar emoties. Maar de aanwezigheid van God tonen wij aan de wereld als we elkaar lief hebben. Als mensen hier naar binnen komen en ze zeggen van wauw. Daar is echt liefde. Ik, ik ervaar iets daar. Ik ervaar liefde. Want de wereld zoekt liefde. Ze zoeken de ware liefde. En de kerk moet de ware liefde aan de wereld tonen. Amen. Zijn we klaar om de ware liefde aan de wereld te tonen? Amen. Glorie aan God. Wij moeten de ware liefde aan de wereld tonen. En, en de ware liefde heeft God um, laten uh, stromen in de kerk. Halleluja. Wij hebben de, de liefde ontvangen van God door middel van de heilige geest, zegt de Bijbel. Dus wij moeten aan de wereld laten zien wat de waarheid liefde is. Yes? Halleluja, glorie aan God. Dus um, wij zijn geroepen om samen te komen, om God te aanbidden en dingen te doen voor God. Um, en dan zegt Jezus, Hij zegt, ik ga mijn, mijn gemeente stichten, ik ga mijn kerk stichten, ik ga mijn kerk bouwen op de, de, uh, deze rots en de, de, de poorten van de hel zouden de kerk niet kunnen weerstaan. Die zouden de kerk niet kunnen um, overwinnen. Halleluja. Er is maar één organisatie in deze wereld die de poorten van de hel niet kunnen overwinnen. En dat is de kerk. Halleluja. Dat zijn wij. Halleluja. Het is zo dat als iemand onder de, de verdrukking is van de duivel, als iemand uh, komt hier naar binnen, vol bezeten met demonen, dan moeten wij Um, ...klaarstaan om voor die persoon te bidden... ...en die demonen moeten weggaan. Want wij vertegenwoordigen Jezus Christus... ...en de poorten van de hel... ...kunnen de kerk van Jezus Christus niet weerstaan. Halleluja. Die kunnen de kerk niet overwinnen. We hebben al 2000 jaar overleefd. Halleluja. Hoeveel zijn we blij dat de kerk 2000 jaar heeft overleefd? En weet je hoeveel keer de, de vijand... ...tegen de kerk om vechten... Uh, ...wou de kerk vernietigen... Maar God is trouw. Halleluja. Hij zegt mijn kerk kan je niet overwinnen. Mijn kerk is, is van mij. Dat is mijn passie, zegt Jezus. Mijn kerk is mijn passie. Jij kan haar niet overwinnen. Je gaat altijd overwinnen. Wij gaan altijd overwinnen. Halleluja. Maar je kan mij vertellen dan vanochtend: ja, hoe kunnen wij altijd overwinnen, als bijvoorbeeld sommige kerken. Dichtgaan of sommige kerken die, die, die, die lijden ver vervolging, en, en ze worden um, uh, doodgeschoten, bijvoorbeeld in landen waar, waar terroristische aanslagen zijn op de kerken. Hoe kunnen de kerk nou overwinnen? En het antwoord is simpel: Wij zijn hier om Christus te dienen. En als wij um, alles wat wij doen. Is een zaad voor de volgende generatie. Amen. Wij zijn hier vandaag omdat mensen voor ons iets hebben gedaan dat wij hier vandaag kunnen zijn. En ook al sommige kerken worden uh, krijgen aanslagen. Sommige, ook, ook al krijgen sommige kerken worden dicht uh, um, gesloten. Dat betekent niet dat de kerk is gestopt. Dat betekent niet dat de kerk is, is, is overwonnen. Nee. Het is een zaad. God gaat daar grote dingen nog doen. Want de kerk gaat door. Halleluja. Wij gaan door. Wij gaan door hier in deze plek. Of waar dan ook waar we zijn. De kerk van Jezus Christus stopt nooit. En het is mooi. Het is mooi om te, om te, om te behoren tot een organisatie die nooit stopt altijd zal bestaan. En die wacht op zijn uh, redder, Jezus Christus. Halleluja. Wij moeten van de kerk houden. Wij moeten een passie hebben voor onze broeders en zusters. Voor hen te bidden. Voor, voor de mensen die buiten zijn. Wij moeten een passie hebben voor de zielen buiten en zeggen, Heer Jezus red hen. Breng hen naar, naar, naar uw kerk. Breng hen tot u, oh, Heer Jezus. Halleluja. Wij moeten een passie hebben, net als Jezus heeft, voor zijn kerk. En de kerk kan nooit overwonnen worden. Halleluja. We leven in een tijd dat we willen niet meer um, abonnementen. We willen niks die ons vastbindt aan iets. Mensen willen niet meer trouwen. Mensen willen niet meer contract tekenen, want we willen altijd vrij zijn en doen wat we willen. En die mentaliteit komt ook naar de gemeente van Jezus. Ik ga wel naar de gemeente wanneer ik wil. Maar ik wil niet, maar niet, weet je, vastbinden de gemeente. Ik wil niet een deel zijn, een lid zijn. Ik wil die verantwoordelijkheid niet nemen. Want ik wil gewoon mijn dingen doen zoals ik wil. Maar dat is een verkeerde manier van denken als we praten over de kerk van Jezus Christus. De kerk van Jezus Christus is zijn passie. En wij als lid werken samen om, om doelen te bereiken voor zijn koninkrijk. En wij zijn geroepen om actieve deelnemers te zijn van zijn gemeente. Actieve deelnemers te zijn van zijn gemeente. Wij hebben hier een plek om al onze gaven uit te oefenen. De kerk is de plek waar je je gaven uitoefent voor de Heer. Waar je mensen naar Jezus brengt. Waar je mensen leert over Jezus. Waar je je gaven uitoefent. Waar je je, je doelen um, voor, voor de koninkrijk uitoefent. De kerk. Halleluja. Dus ik nodig jullie allemaal uit om actieve deelnemers te zijn van de gemeente, van Jezus Christus. Actieve deelnemers, dat betekent, je hebt ook die passie voor de kerk. Halleluja. Je hebt die passie voor de kerk. En, en als je, bijvoorbeeld, als ik een zondagdienst mis, dan er is er iets mis bij mij. Ik voel me niet goed. Huh? Zijn jullie ook wat wij eens? Amen. Dan, er moet iets, uh, iets, moet, iets moet, uh, ringen in ons hart van, hé, hey, iets klopt niet. Je hebt gemist. Je hebt een kerkdienst gemist. Halleluja. Je bent een actieve deelnemer van, van de gemeente. Dus wees actief en, um, deel, en maak deel van de, van de gemeente van Jezus Christus. Halleluja. Dit was de boodschap die ik aan jullie wil brengen vanochtend. Halleluja. Jezus zei, ik, ik ga mijn kerk stichten en de poorten van de hel zal niet kunnen weerstaan. Het leven is beter samen, wees een trouwe lid van de kerk van Jezus Christus. Halleluja. Deze organisatie, de kerk, is groter dan jezelf. Is groter dan mij, is groter dan jij. Wij maken deel van een grote en gigantische organisatie die eeuwig en eeuwig gaat duren. Halleluja. En wij geloven in, in de komst van Jezus Christus. En wij zien veel nieuws van de kerken lopen leeg. De kerken lopen leeg. Elke keer zie je in het nieuws, de kerken lopen leeg. Maar ik geloof dat er een nieuwe tijd komt. Want de kerken kan nooit overwonnen worden. En ik geloof dat er een nieuwe tijd komt dat de kerken vol zal zijn. Niet alleen ons kerk, maar alle kerken die God zoeken. Amen. Alle mensen, alle kerken die, die echt God zoeken, die zullen vol lopen van mensen... Mensen die terugkeren naar Jezus. Mensen die, die Jezus aannemen in hun hart. En, en opnieuw beginnen met Jezus. Halleluja. Laten we even gaan opstaan vanochtend. Halleluja. En we gaan bidden voor de gemeente van Jezus. We hebben tegenwoordig veel uitdagingen als gemeente... Er veranderen veel dingen in de maatschappij, er veranderen veel dingen um, in, de, in de wetten, er veranderen veel dingen rondom ons. En wij, wij moeten als kerk van Jezus Christus trouw blijven aan onze meester. We moeten trouw blijven aan onze meester. We moeten actief deelnemers zijn van zijn kerk. En ook al verandert alles rondom ons, wij kunnen niet veranderen voor de wereld. Wij moeten onze Heer, onze Meester, representeren. Wij moeten Hem vertegenwoordigen hier op aarde als gemeente. En we hebben jullie allemaal nodig om dat te doen. Want als wij Hem niet meer vertegenwoordigen, als wij net als de wereld zijn, dan zijn wij geen kerk meer. Amen. Laten we bidden. Vader God, we komen in uw aanwezigheid, oh Heer. We zijn dankbaar voor uw woord vanochtend. Heer. U hebt zoveel liefde voor uw kerk U you hebt jezelf opgeofferd voor uw kerk voor uw gemeente en u hebt een passie voor uw gemeente voor uw kerk o oh heer en wij zijn lid van uw kerk o oh vader maar we willen actieve le leden zijn oh vader we willen meer doen we willen, we willen meer doen voor uw gemeente vader we willen meer doen voor u o oh heer jezus want dit, dit is de organisatie die u gebruikt hier op aarde om mensen naar u toe te brengen, oh Heer. Gebruik onze vader om anderen naar u toe te brengen, vader. Om anderen te vertellen dat u de Messias bent. Er is geen andere Messias. Er is geen andere redder. Er is geen andere uh, verlossing dan door u, Jezus Christus. En u bent de zoon van de levende God. U bent God die tot ons is gekomen, Immanuel. Immanuel er is geen andere oplossing voor de mensheid er is geen andere weg er is geen andere waarheid alleen u Jezus alleen u kunt u ons redden en u, en u heeft ons geroepen om samen te komen om samen te werken en de wereld te beïnvloeden voor uw glorie voor uw koninkrijk o Heer Jezus en wij zijn bereid o Heer vanochtend om meer te doen voor uw gemeente, om een passie te hebben voor uw gemeente, om verliefd te zijn op uw gemeente, heer, net zoals wij verliefd zijn op u. Dank u, Heer Jezus, dat wij een gemeente hebben. Vader, we vragen ook voor degenen die nog geen gemeente hebben, die een gemeente zoeken, vader, dat ze ook een goede gemeente zullen vinden, Heer. En ook degenen die vanochtend niet konden zijn, vader, we uh, zegen hun leven, vader. We vragen ook vader, dat wij uh, als gemeente uh, een Goed gericht zullen zijn op de toekomst. Goed gericht zullen zijn op de volgende generaties. En dat we uh, u zullen behagen met ons werken. Met onze manier van denken. Met onze manier van, van doen, vader. In de naam van Jezus Christus. Wij geloven dat. En wij vertrouwen eh, dat de gemeente zou blijven groeien. De gemeente zou blijven uitbreiden. Hier in Nederland. Wij verklaren dat alle gemeentes in Nederland... Zullen groeien, O Vader, in de naam van Jezus Christus. Wij verklaren, O Heer, dat de mensen naar uw gemeente zullen komen, dorstig naar U, dorstig naar Uw aanwezigheid, dorstig naar meer weten van U, O Heer. Wij verklaren, O Heer, dat de jongeren naar de kerk zullen gaan opnieuw. Dat de kinderen hier passie zullen hebben om naar de kerk te gaan, O Vader. Wij verklaren, O Heer, dat zondagochtend alle kerken vol zullen zijn, O Vader. Dat het verkeer helemaal um, druk zal zijn met mensen die naar de kerk gaan, vader. Met mensen die, die, die vroeg naar u komen, vader, om u te aanbidden. Om, om hun best naar u te, te geven, vader. We verklaren dat in de naam van Jezus Christus. En we verklaren overwinning voor uw, uw gemeente. Hier in Nederland, in Europa, de hele wereld. We nemen ook de tijd, vader, om te bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden rondom de wereld. Mensen die uh, christenen die, die vervolgd worden, die zitten in gevangenissen, of die worden gemarteld, of oh vader vader, we vragen dat u hen de, de kracht zal geven om deze moeilijke tijden door te staan oh heer, en we vragen oh vader, dat deze regeringen deze um, leiders van deze landen, oh vader, zullen veranderen van mening en dat ze de deuren zo, zullen open doen voor uw evangelie, O oh vader in de naam van Jezus Christus, beklaar we dit, de, dit vanochtend, amen amen, God is goed dus, gemeente van Jezus Christus. Jezus heeft een passie voor zijn gemeente. Laten wij ook een passie hebben voor zijn gemeente. Laten wij ook actieve deelnemers zijn van zijn heilige gemeente. Amen. God zeg jullie allemaal. Niet vergeten, volgende week hebben we um, een gastspreker uit Engeland. En ook uh, woensdag zijn we hier om half acht. Met een heel. Um, een mooie bijbelstudie, dus mis niet. En 10 november hebben we onze verjaardag. En ook als je iemand hier um, niet ziet vandaag, bel even. En zeg, hé, hey, we hebben jou gemist. We hebben, uh, we hebben jou niet gezien, de kerk. Dus bel even die, die personen en vraag hoe het met hen gaat. Amen? Alright, uh, heeft, Is iemand nog jarig geweest deze week? Nee? Niemand jarig? Oké, okay, dat is goed. Um, Allright, dan gaan we afsluiten met uh, gebed. Vader, wij komen in uw aanwezigheid, heer. Dank u voor deze dienst. Dan, dank u dat we hier konden zijn en u konden aanbidden, o vader. Dank u voor liefde, o heer. Dank u voor deze plaats, dat we hier kunnen samenkomen, heer, en u aanbidden. Wij geloven, o heer, dat er grotere dingen onderweg zijn, o vader. O vader, dat uw woord zou... Um, gebruikt worden door uw kinderen, vader, door de week, en dat we meer en meer passie zullen hebben voor uw gemeente in de naam van Jezus, amen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ieder van ons en de volk van God zegt amen, God is goed wees vol passie voor God vol passie voor zijn gemeente, amen I love my church, God zegen jullie